Van Goedenavond. In Utrecht is vanavond een deel van een sportcomplex ingestort. De veiligheidsregio denkt dat er niemand meer binnen is, maar dat wordt nog onderzocht. Volgens getuigen tegen verschillende media was er vlak voor het instorten gekraak vanaf het plafond te horen. De hulpdiensten kunnen vanwege het instortingsgevaar nog niet naar binnen. En over de oorzaak van de instorting is ook nog niets bekend. In Brabant zijn de eerste mensen veroordeeld voor geweld tijdens de jaarwisseling. Een man die vuurwerk naar twee boa's gooide, moet twee maanden de cel in. Een andere man die een politieagent mishandelde... kreeg twee dagen, een boete van 1000 euro... en hij moet ook een schadevergoeding aan de agenten betalen. Pittige straffen en de rechtbank legt uit waarom. Dat het gaat om oud en nieuw, dat het gaat tegen hulpverleners. Daar wordt al rekening mee gehouden. Dat is nu eenmaal strafverzwarend, ook buiten oud en nieuw. Maar sowieso, tegen hulpverleners is altijd strafverzwarend. Dat was bij de NOS. Het winterse weer zorgt ook in het buitenland voor grote problemen. Zo stond in Frankrijk vanochtend meer dan 60... 1000 kilometer file. In België ligt het werk in de haven van Antwerpen compleet stil. En in Groot-Brittannië zijn veel scholen dicht. En mocht je de sneeuw hebben getrotseerd vandaag... en naar de supermarkt zijn geweest... dan is het je vast opgevallen. Lege schappen. Supers waren slecht bevoorraad door het winterweer. En hierdoor was er onder andere geen... basilicum. is op. leeg schap. Er liggen ook allemaal briefjes van excuses voor, de, voor het ongemak. Maar ik snap het wel met het weer. Goed, uh, volgens mij was er nog meer op. Melk. Ja, legerschappen zorgen niet voor al te grote problemen. En inmiddels is de boel weer goed aangevuld. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op een winterse bui. De temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Morgen is het zo goed als droog bij 1 tot 3 graden. Rustig op de weg. Geen verdraging op de A32 Heerenveen-Wierdum. Tussen Akrum en Sneek. 7 kilometer, 5 minuten. Joost Zwinkels, Somber undressed. Somateno, nog Gabriel Ponte komt eraan. Thunder na Lady Gaga back Q. Dit is de dead dance. Cute you music. Cute Q sounds better with you. Like the words of a song, I hear you.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 See sí. James Morrison moest het denk ik wel drie keer herschrijven... om er uiteindelijk de hit van te maken die het is geworden... samen met Nelly Furtado en Broken Strings by Q. Zometeen spreek ik mijn vriend, mijn collega Menno Barreveld. Wie denkt hij nou dat het verboden woord volgende week het vaakst gaat uitspreken? Antwoord erop krijg je naar Summer. Dit is Undressed. Every Panther Music en Thunder. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hé? Het verboden woord. Ja, donkere wolken pakken zich samen boven het pand van Q Musical. Waar daar buiten het zonnetje volop gaat schijnen voor jou als Q luisteraar. Hoor je ons als Q DJ's het woord een beetje uitspreken, dan wil je misschien wel 500 euro. Deze hele week kijk ik in de glazen bol samen met mijn collega's... want wie gaat het nou het vaakst zeggen? Ik vraag het aan mijn vriend en mijn collega... aan de daddy van het foutuur, Menno Barreveld. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo. Menno, jij was in Disneyland... toen je voor het eerst het woord beetje hoorde... althans dat je hoorde dat het verboden woord was. Wat was jouw eerste gevoel? Wat dacht je? Toen dacht ik... ik sta het gewoon zeggen ze het is, dacht ik... oh, kut. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, echt, dat zeg ik zo vaak... Kut of beetje? Nee, nou, beetje. Ik denk dat ik vaak een beetje zeg. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat mogen we een week lang niet uitspreken. Weet je nog wat jouw score de vorige keer was, Menno? Nee, ik, ik denk keer of zeven of zo, of acht. Nou, exact. Dat was zeven keer voor het woord. Oh, okay. Eigenlijk. Ja, maar het woord eigenlijk gebruikte gebruik ik voor mijn gevoel minder vaak... Dan het woord beetje, dat gebruik ik echt vaak. Ik Sowieso in het foute uur heb ik heel vaak in. Ben, Sofja, die ben zo ja, die ligt een beetje voor, die <laughs> Ik gebruik het gewoon. Ik ja. heb het vandaag, geloof ik, Wim, Wim had geteld. Ik geloof het, dat ik het vandaag ook al, al, al zeven keer gezegd had. Oh god, En dat, dan op één, dat is dan één dag, hè nou. Dat is dan één, ja, dag. één dag. Dan moet ja. het nog gebeuren. Lars Boel had gisteravond ook bij mij zitten turven. Of ergens, ja. ik, heb het, ik heb het 25 keer gezegd of zo. 25. 25 keer, Menno. Nou, dat is wel echt vaak, Joost. Dat is dat echt, echt heel vaak. vaak. Ja. Um, Menno, wat denk jij? Wat is jouw voorspelling? Wie gaat het het vaakst zeggen? Ja, ik denk dat uh, Domin het het vaakst gaat zeggen. Oh, Domin. Oké, okay, oké. Okay. En waarom ja. denk je dat? Ja, dat, ja, dat was het gevoel. Dat gaf mijn gevoel in. Omdat Matty, die hij heeft en een joker gekregen. die is er ja? zo op gebrand dat hij niet weer bovenaan eindigt. Ja. En Domine zal het natuurlijk reet fanatiek. Ja. Dat wel. Ja, ik dacht toch dat... Ja, ik weet niet. Ik denk dat het bij Domine gebeurt. Oké. Okay. En hoe vaak gaat ja. Domine het dan zeggen? Um, 19 keer. 19 keer. Dat zou 9500 euro betekenen voor jou als q <laughs> Ja, dat is... Ja, ja is toch lekker voor jou dat als q Ja, Dat is heel lekker, ja. ja. We gaan het meemaken. Vanaf volgende week het verboden woord... hoor je ons het woord beetje uitspreken... Druk dan op de rode knop in de Q Music App. Kom je op de radio, win je 500 euro. Menno, heel veel succes en sterkte. Zet hem op, jongen. Ja. Je kunt het. Hou je vol. Je houd vol, houd moed. Hoe denk je dat je het zelf gaat doen? Oh, ik denk dat ik het een keer of 15, 16 ga zeggen. Maar dat is echt een, echt een soort ruwe gok. Want ik vermoed dat ik het veel vaker ga zeggen. Het slipt ah, ja, er tussendoor. Je hebt het niet eens door dat je het uitspreekt. Dat is het punt van het bord. Dat is het. Ja. Dat is het. Oh. Ja. Menno, veel succes. Zet hem op.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 Kijk je, Austin. Ik ben op zoek naar een jarige. Ik ben op zoek naar een jarige. Als je vandaag jarig bent geweest, dan heb je je verjaardag waarschijnlijk, uh, nou, mwah, kunnen vieren. Ik bedoel, uh, niet eens de collega's, niet eens je vrienden. Iedereen is al muurvast, natuurlijk, thuis ingesneeuwd. Je kunt zo meteen je verjaardag een klein beetje vieren op de radio. Je mag zo meteen als jarige onderdeel zijn van het verjaardagsspel. In vijf vragen ga ik proberen achter te komen hoe oud je vandaag bent geworden. Als je nou niet jarig bent, heb ik zometeen je hulp nodig. Want dan gaan we samen gokken hoe oud de jarige is geworden. Vijf vragen is weinig. Niet onmogelijk, maar wel taai om te doen. Dus daarom heb ik je hulp nodig. En ben je vooral jarig, meld je maar via de q -app. En ook Where's My Husband. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? De Q-DJ's mogen één week lang één woord niet uitspreken. Het verboden woord is... Beetje. Zegt één van de DJ's het toch? Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro. Yeah! Het verboden woord. Vanaf maandag. Alleen bij Q-Music. Aan tafel.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 Ga snel naar audido.nl. Tot zo! Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 januari. Kijk op schonenberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.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 De strijd tussen David en Goliath. Dit seizoen ga ik op zoek naar onverwachte helden uit het bekervoetbal. Wie kroont zich tot Mr. Beker? Een borst moet wordt verkregen door een been en wat een zeg. Bekijk de zoektocht naar Mr. Beker op sportnieuws.nl. Mr. Beker wordt mogelijk gemaakt door Eurocheckpot KVB Beker. Schade aan je auto, maar vooral een deuk in je zelfvertrouwen? Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Emotionele steun na een ongeluk is er eentje.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 Kom hem lekker halen bij McDonald's. Joost Ik ben op zoek naar een jarige, ben je jarige? Meld je maar via de Q-Music app. Q Your husband is coming. I'm sounds better with you. bringing music.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 You can run the mile You can walk straight through hell with a smile You could be the hero You get the gold Breaking all the records I never could be broke Yeah, do it for your people Do it for your pride You're never gonna know Never even try Do it for your country Do it for your name Cut the Back your Music. En William in de Hall of Fame. Zo, Darinka, goedenavond. Hallo Joost. Hallo. Goedenavond. goedenavond en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, toch maar even de vraag. Heb je het nog een beetje kunnen vieren op deze sneeuwdag? Nou, ik ben eigenlijk aan het werk, dus uh, oh. zoveel gevierd wordt er niet. Wat, uh, wat, wat doe je voor werk dan? Ik ben uh, orderpikker. Oké. Okay. En uh, al mijn collega's komen dan naar me toe. Dat dus horen we ook op de radio. Ja, um, het is echt zo. Je bent echt op de radio. Kijk, op zich. Uh, ja. Ja, nee, vertel, vertel verder. Je bent dus, dus, dus orderpicker, is dat voor pakketjes, et cetera? ja, op een palletwagen. En ja. dan uh, gewoon allemaal dozen verzamelen. En uh, dan uh, versturen we dat. En hopen dat het dan bezorgd wordt door de sneeuw. Ja, hopelijk. Ja. Hé, hey, um, Darinka, van harte gefeliciteerd. Ik ga er in vijf vragen proberen achter te komen... hoe oud je vandaag bent geworden. Samen met Q-luisteren Nederland. Als je zometeen een suggestie wil uh, wagen... dan mag dat. de q App die staat uh, wagenwijd voor je open. Um, eigenlijk weet ik natuurlijk al nu een beetje wat voor werk je doet. Dus die krijg ik dan uh, natuurlijk een beetje als uh, spek uh. en bonen. Oké, okay. um, Darinka, toch even de vraag. Welke muziek was er populair toen jij op de middelbare school zat? Eh... Uh... Oh, dat vind ik een goede vraag. Ja, ik luister zelf een beetje rap en zo. Rap en zo, oké, okay, maar dat gaat al heel oh. lang mee. Welke, welke artiesten hoor ik dan? Um, Ronnie Flex. Ronnie Flex, oké. Okay, heel okay. Kleine, Frenna okay. in die buurt. Echt de new wave uh, tijd. Toen zat je op de school. E ja, zoiets, ja. Oké, okay. oké. Okay, okay. Oeh. Um... Even kijken, heb jij nog een Blackberry-telefoon gehad? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Oké. Okay. Um, ga je nog met je ouders mee op vakantie? Uh, ja, dat wel. Maar dat is meer omdat ik er zelf ook voor kies, hoor. Oké. Oké, oké, oké. Even kijken. Um, heb je hives gehad? Nee, dat niet. Nee. Nee, geen hives gehad? Oké, okay, dan zit ik al inmiddels al op vier vragen. Dan mag ik er nog eentje stellen. Um, po, po, po, po, po, po, Hoeveel werkgevers heb je al gehad? Ik heb dus heel veel baantjes gehad. Ja, dat is een hele slechte vraag. Ik weet het zelf die deze. Oké, maar je eerste serieuze baan of is dit nu ook een bijbaan? Nee, dit is wel echt ja, mijn eerste serieuze. Oké, okay, is dit, dit jouw die eerste serieuze werkgever? Ja. Oké, okay. stellen we die uh, zo vast? Nou, komt hier nog één keer, de round-up. Welke muziek was er populair op die middelbare school? Nou, dat was vooral rap, Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna. Je hebt geen Blackberry-telefoon gehad. Je ouders, daar ga je nog steeds mee op vakantie. Maar dat is je eigen keuze. Geen ja. huis gehad. En je hebt één serieuze werkgever gehad. Ja. ja. Kijk, het punt is, ik heb wel huis gehad... Ik heb uh, wel een Blackberry-telefoon gehad. En ik ben 28. Dus ik vermoed dat jij onder mij zit. Dus die schrifting probeer ik dan wel een beetje in mijn hoofd te maken. Uh, Charity die zegt... de Ik heb 25 jaar. Oene zegt 23 jaar. Janik zegt 23 jaar. Janneke zegt 26. 19, 21, 22, 23. Boven de 20 sowieso wordt gezegd 24. Ah, oh, 23. Okay. Heel, veel uit over. Heel veel uiteenlopend. Heel veel uiteenlopend. Karinka. Ik denk dat jij vandaag bent geworden. Ah, ge ah, even, ja, een nieuwe wave. Ik denk dat jij vandaag uh, 21 bent geworden. Dat is heel erg in de buurt. Ik ben vandaag 20 geworden. Ah, 20, ah, okay, nou. Mocht je twijfelen, is het jonger. Maar 21, nou je bent 20 geworden. Uh, Darinka, hey. van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Omdat je het uh, vandaag niet hebt kunnen vieren... Um, ga ik het QE's prijspakket alsnog naar je opsturen. Ik weet alleen niet, helaas, Daringka, wanneer het aankomt. Oké, okay, nee, dat maakt niet uit. Hopelijk zondag. Het komt jouw kant op. De je Music again War. Nee, sorry, stay. die andere was War. Die draaide ik eerder vanavond. Ja, zo kom ik op. Hey, vanochtend heb je het gehoord, Luc van de sneeuwredactie, zo heet hij tegenwoordig. Heeft echt een gigantisch grote sneeuwbal gerold rondom het hele, van, hele pand van muziek. Hij is om 6 uur s ochtends begonnen. Die jongen die was helemaal onderkoeld, vlak voor tien. Maar de grote vraag was: hoe groot is die sneeuwbal nou geworden? Een nieuw wereldwonder zag vanmorgen het levenslicht. Te zien vanuit de ruimte. En gemaakt door onze eigen Luc van de Sportredactie. En de grote vraag is: hoe hoog wordt de grootste sneeuwbal van Nederland? Die bal wordt inmiddels zo groot en zo zwaar. Ik heb er eigenlijk het hele pand leeg. mensen van de IT. John en Bianca van de Schoonmaak. <lacht> nou ja, Sascha van de receptie. 1, 2, 3. 4. 2 hours later. 1,48. 1,68. 2,99. 163 centimeter. Ik heb gemeten. En als je meekijkt dan zie je dat het 163 centimeter is. Neri ook! Het... Hey. Ja, laten we eens kijken of die morgenochtend nog steeds zo groot is. Ik denk dat die groter is geworden, want het blijft natuurlijk sneeuwen. Tot morgen!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 Deelkalani en en think of me back Q. Lars Boel, goedenavond. Joost Winkels, hallo. Ik vroeg jou uh, gisteravond wie jij denkt dat het verboden woord het meest gaat uitspreken. Toen dus jij uh, eigenlijk: nou, je dacht dat het Mattie Valk was, toen heb jij toch. Nee, ik dacht Marieke. Oh, Marieke, sorry. En toen heb je een schijnbeweging gemaakt, want jij... Ik ben uiteindelijk... Ja, je bent geswitcht. Jij denkt dat ik het vaakst gezegd heb. Ja, het ding is namelijk dat ik... Uh, niet uh, gisteren, maar die dag ervoor heb geturfd... hoe vaak jij het woord beetje hebt gezegd. Dat was 25 keer in één programma. 25, 25 keer? 25 12.500 euro <gacht> zouden op te halen zijn tussen 7 en 10. Wat een alle jezus veel geld. Dat is toch niet normaal? Maak daar maar het grote geld eens op te halen... tussen 4 uur s middags en 7 uur s avonds. Ja, Dominique Verschuren ook... Nou, heb jij de houding van Domien Verschurd? Ja, ervoor. ik hoorde het. Ik hoorde het. Hij, uh, het maakt hem allemaal niet zoveel het meer uit. Het boeit hem niet. Hij zegt het maakt niet. ook Het is ook niet mijn geld, dus het maakt ook eigenlijk niet meer uit. Het wil niet gecorrigeerd worden. Het maakt me nee. geen reet meer uit. Hij gaat het gewoon zeggen. Maar dit... Dus ik kan nog. Ik heb nu het formulier. Ik kan jouw naam nog? Ik kan nog een naam wijzigen als jij wil. Nee, of zeg je nog steeds nee ik... ik blijf nu bij jou. Ik okay. blijf bij jou, want kijk, hij heeft een grote mond. Maar stiekem weet ik, hij, is ook, hij wil niet verliezen. Nee, hij vindt nee, het ook vervelend. Klopt wel Hij vindt het wel vervelend. De... Ja. Dus hij gaat het ook proberen, toch? Stiekem, hij zegt van, het boeit hem niet, maar het boeit hem denk ik wel een beetje. Dus ja. ik denk dat jij het wel gaat... Meestal, maar goed, We gaan, ja, we gaan het zien, zien. vanaf uh, aanstaande maandag het verboden Spannend. wordt. Ik ben benieuwd, morgen dan uh, hoop ik Mattie Valk zelf te spreken. Ik oh, ben benieuwd wat hij ja, eigenlijk leeuwen. zelf vindt. Ja, de verliezer van vorig ja, jaar, ja. Het jaar, daarvoor. Ja, precies. Uh, we gaan het meemaken. Zometeen de avondshow, Nate Smit van Fix What You Did and Break It. Yes. Even oh, een absoluut. nieuw liedje, hoor je zo ja, We gaan zo even contact leggen met hem. Met Nate Smit? Absoluut. Ja. En ook Damiano jou, David, hoor je zo. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 Leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mutmasters.nl. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,9 euro. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en opties op. 10, 12, 14, Aldi, beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beter Bed en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. Nu bij Quantum: alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer één in raamdecoratie. Hoe leuk is dat?